Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ook naar internet is het. Goedemiddag luisteraars. Het is donderdagmiddag 11 mei 4 uur. Dus tijd voor muziekboulevard live. Oftewel, ja, Hans zonder zijn vrienden... want die heb ik weggestuurd, het heeft toch geen zin. Zetten wij hem eens te beluisteren? In ieder geval via de frequentie 106.9. En wat krijgt u in ieder geval te horen? De column van Mandy Schorrel om half vijf... en natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag... is eigenlijk een soort tegelwijsheid. Een man zegt tegen zijn vrouw... de bijtjes doen het, de vogeltjes doen het. Zullen wij het ook doen? En dan zegt zijn vrouw... Nee, joh, gekkie, we kunnen toch niet vliegen? En we starten vandaag heel toepasselijk. En heel toepasselijk met de O'Jean. Hun lied van vanavond in het Nationaal Songfestival. Daar wensen ze natuurlijk heel veel succes. En vanavond is er nog een belangrijke gebeurtenis. En wel met voetbal. Ajax in Lyon, uiteraard. Ook daar heel veel succes.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 fly, you'll be free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 Sang he a same song Een heerlijk plaatje. Ray Love. Ja, van de Golden Earring. Um, in iedere toeristische plaat ter wereld is er een plek waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen ze presenteren. Zo ook tot 17 september op de Boulevard aan Zandvoort aan Zee. Vanaf medio april tot en met medio september mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, harenvlechters masseurs, etc. op een plek van 3 bij 2 meter... hun kunsten uitvoeren en verkopen. Allerlei soorten art, maar ook wellness. De Art Boulevard Zandvoort is bij Mooi Weer dagelijks geopend... tussen 10 en 10 uur s'avonds en is voor bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar of ben je iemand die eraan deel wil nemen? Een plek reserveren kan je via de volgende link... artboulevardzandvoort.nl En zoals ik al zei, de deelneming is gratis. DFM Ja, dat was onze Duitse vriendin. Met nooit nooit heet van Nena. Geniet van kunst van internationaal niveau verdeeld over zes locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze derde editie ook diverse gerenommeerde gastkunstenaars bij het professionele kunstenaarscollectief Zand Kunst en Cultuur. Combineer de Alkwald met een strandwandeling en loop Beach Club 10 binnen... voor de overzichttentoonstelling en speciale artwalk-menu. De kunstroute, dat is Atelier Corbani, Galerie De Vreugd van Hendricks... de Oude Mariaschool, Atelier Aquaba, Zandvoort Museum en de Beach Club 3. En de intree is gratis. Was mir sagt, du fühlst genauso wie ik. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles. Was ik heb op de wereld. Du bist alles, wat ik wil. Du, du allein kanst mich verstehen.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 Niet verliezen dat waren nog eens mooie tijden. Hè? Peter me vaar me doe: lekker slijpen, lekker tegen elkaar aan. Dat waren tenminste nog eens mooie tijden. De van de week van... Stemmig. De gastkamer. Soms denk ik er dieper over na. Soms wil ik eigenlijk niet. Erbij stilstaan dat zoveel mensen letterlijk met de doodangst in de ogen... wisten dat ze een ruimte des doods zouden gaan betreden. En niets, maar dan ook niets konden doen om het tegen te gaan. De macht waarmee ze gedwongen werden. Uitgemergeld. Onmenselijk. Het is zo niet in te denken in de tegenwoordige tijd... waarin zoveel een stem hebben, zou je denken. Een stem die je mag laten gelden. Een stem die je mag laten horen. Zeker niet overal en niet altijd in politieke kwesties. Maar soms gewoon in jezelf. Stemmig en mooi. Of voor een ander. Een gedachtenis uitspreken. Met woorden van warmte die terugblikken naar een gelaten leven. Een toost uitbrengen op een geleefd leven wat niemand betekend heeft, een mens, een dier. Ik heb afgelopen week twee dierbaren begraven. Iemand uit het verleden, een man met een mooie ziel. Ik hoor hem nog zeggen, hoe ontroerd hij was... dat het ene zinnetje uit mijn gedicht... zacht gekroel door elkaars haar. Hoe hij zat en daar zo teder over vertelde, dat ontroerde mij weer. Maar ook ons konijn met zijn tien jaar. Lieve gedenkwoorden ook voor hem... Dieren geven zo'n onvoorstelbare liefde, kunnen zo blij zijn en rust geven. Je kunt er lief en leed mee delen. En ongelooflijk mooi om te zien hoe kinderen met sociaal-emotionele problematiek en of gedragstoornissen op dieren reageren. Het laat zien dat een stemsom juist alleen door gevoel uitgesproken kan worden. En heden wordt door open, openheid gesproken als het jongeren betreft die kampen met psychische problemen. Om een taboe hierover te doorbreken... hebben een prins en een lady een filmpje op twintig gedeeld. Om degene een stem te geven. En is de kogel door de kerk in Frankrijk. Ook daar zijn stemmen gegeven. Nieuw jong bloed die alles anders doet. Maar aan de andere kant een zekere meneer in Turijn... die weer stemmen weer krijgen om de doodstaf in te voeren. Een stem kan mooi zijn. Heel mooi. Maar soms kan een stem fungeren als kwaad kanon. Ontgonnen door de macht, de invloed, die lang niet altijd voor goed voorbeeld staat. Om nog maar te zwijgen over de vrijgelaten Tchikok-meisjes in Nigeria. Hoezo een stem? Jonge pubermeisjes werden gegijzeld omdat ze op school onderwijs volgden. Hun stem nu als geïndoctrineerde robot. Onderdrukking als status waar nooit tegen ingegaan mag worden. Een stem wordt langzaam uitgeroeid. Niet alleen in de contraille van de wereld. Men die schoroo. Evenementenagenda van mei. De 12e, Genootschapsavond. Het Huis de Vogelzang en de familie Barnard. Genootschap Oud Zandvoort, Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 12e, Kinderdisco Springparty. Voor 6- en 12-jarigen in pluspunt van 7 tot 9. En de 13e tot de 15e, Art Walk. Diverse locaties in Zandvoort van 12 tot 5. De 13e, Vrijdansen, Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. En de 14e. Ja, ja, Moederdag. En de 18e Basiscursus Wijn. Door Wijn aan Zee in Zandvoort Museum. Aanvang om half acht. De 19e tot de 21e Max Verstappen vandaag De Circuit Zandvoort. De 20e Festival. Muziekfestival op het Badhuisplein. Aanvang om 8 uur. De 21e Concert. En die raad ik u echt aan om daarheen te gaan. Barbershop Showcore. Whale City Sound. Protestantse kerk aanvang om 3 uur. De 24e Visio-inloopspreekuur, Bibliotheek Zandvoort van 11 tot 2. En de 24e Artshop Kunst en Wijn, Wijn aan Zee in Zandvoort Museum, aanvang om half acht. You're right. out. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Yeah, and I need you Kust, lacht, 24 uur per dag. Dit is ZFM. Wat begon als een spontane actie eindigde in een bekeuring van 140 euro. De zevenmin, vis en snack, staat al 15 jaar aan het boulevard Bernard en heeft een vaak ludieke ideeën. Zo was hij ook een van de initiatiefnemers bij de eerste editie van Pop-Up Zandvoort... met het evenement Wereldrecord Haringhappen. Vorige week bezocht een grote groep kantelanen zijn mobiele vitrinewagen. Ze wilde graaf Kimbeling komen eten. Het weer was niet optimaal en het misde. Dus samen met zijn zoon zette Patrick gasvrij een partietent neer. Tot zijn stomme verbazing werd hij, zonder waarschuwing of een verordering, dat de tent binnen tien minuten moest worden weggeruimd of, en hij werd meteen op de bon geslingerd. De Catalanen waren zeer verbaasd over deze bekeuring en hebben aangegeven het supervriendelijke gebaar. Van Patrick te ondersteunen en bieden hem aan 50% van de bekeuring te betalen. Nou, ik kan alleen maar zeggen, jullie zijn bijzonder goed bezig, politieverantwoord. was het vlammetje van Bengals. Ja, en ik, de volgende, ik weet zeker dat ik iemand uit Zandvoort daar heel veel plezier mee doe. En wel onze burgervader Nick Meijer. Hier komt hij. Jim Rees met distant drums. I hear the song. 12 mei, dat is morgen dus. Aanstaande is er weer een kinderdisco van 7 tot 9. Voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar bij Puspunt. Flemmingstraat, nummer 55. De disco zal dit keer een voorjaarstientje hebben. Met vrolijke kleuren, heerlijke dansmuziek... en verschillende spelletjes waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Entree is 2 euro en consumpties kosten maar 50 cent. Meer informatie? Renswit, .wit, plus.zandvoort... Nl. Midnight Not a sound from the pavement has the moon lost her man. stuur toch weer om, zonder internet. Allemaal lekker oude wets, weer met cd'tjes. Toch wel, toch wel weer leuk. Nostalgie heet dat. Ik hoop je straks weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.